Vijf uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Tweede Kamer wil aanscherping voetbalwet. A27 bij Utrecht mag worden verbreed. En bronzen beeld van Karmichelt in stukken terug. De Tweede Kamer wil de voetbalwet aanscherpen. De meerderheid van VVD, PVDA, PVV en CDA wil dat de overheid een stadionverbod kan opleggen van maximaal een jaar. Nu is dat drie maanden.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 Bij Utrecht mag de A27 tussen Lunetten en Rijnsweert worden verbreed. De Raad van State heeft bezwaren van omwonenden verworpen dat extra rijstroken meer lawaai en stank veroorzaken. De bewoners van Lunetten voerden aan dat het Rijk verkeerde rekenmodellen heeft gebruikt, maar de Raad vindt van niet. De A27 krijgt er tussen Lunetten en Rijnsweerd twee rijstroken bij. Dat moet leiden tot een betere doorstroming van het verkeer rond Utrecht en moet een eind maken aan het sluipverkeer.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 In Den Haag is afscheid genomen van vicepresident president Cenk Willink van de Raad van State. Volgende week wordt hij opgevolgd door oud-minister Donner. Premier Rutte noemde Cenk Willink de grote stille knecht... vanwege zijn vele advieswerk achter de schermen en zijn passie voor de publieke zaak. Rutte sprak hem toe tijdens een buitengewone vergadering van de Raad van State... die voor de gelegenheid werd geleid door de koningin, die president is van de Raad. De premier maakte Cenk Willink in 2010 van dichtbij mee als informateur...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 De 164 scholen blijven dicht of ze laten lessen vervallen... zodat leerlingen wel op school kunnen werken. De AOB verwacht een groot deel van de stakers morgen... op een landelijke manifestatie in de jaarbeurs in Utrecht. De leraren zijn tegen een verhoging van het aantal lesuren. Ook protesteren ze tegen de bevriezing van hun salarissen... en de bezuinigingen op het passend onderwijs. Op een school in Helmond is een jongen van 13 ernstig gewond geraakt. Een medescholier gooide gisteren tijdens een ruzie een schaar naar zijn hoofd. De jongen van 14 die de schaar vermoedelijk heeft gegooid is aangehouden. Omdat hij minderjarig is zit hij in afwachting van het onderzoek thuis. De Amerikaanse mariniers die in Somalië twee gijzelaars hebben bevrijd... waren lid van hetzelfde team dat Osama Bin Laden doodde. Het heeft een hoge Amerikaanse ambtenaar tegen het persbureau EP gezegd.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 werd afgelopen weekend gestolen. De brokstukken zijn na tips ontdekt in Schuren, in Doesburg en Dieren. Er lagen ook delen van het beeld het paard dat vorige week werd gestolen. Of de beelden nog te herstellen zijn, is niet duidelijk. Er zijn drie verdachten aangehouden. Het weer vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt in Groningen rond het vriespunt. Het wordt vijf graden aan de Zeeuwse kust. Morgen is het bewolkt en regenachtig. Bij een matige tot krachtige zuidoostelijke wind wordt het een graad of 6. De dagen daarna meer zon en geleidelijk kouder. ANWB verkeersinformatie. De avondspits pakt minder druk uit dan gebruikelijk op een woensdagavond. Er staat in totaal nu 73 kilometer file. De meeste files zijn te vinden rondom Utrecht en Rotterdam. Weinig bijzonderheden. De enige file die opvalt daardoor is de A20 Gouden Richting Hoek van Holland.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 Belisol, kozijnen en deuren in kunststof aluminium en hout. De expertise van Belisol gaat een leven lang mee. Meer info op belisol.nl Het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. 6 over 5, goedemiddag. De aanpassing van de voetbalwet. Zet het soda aan de dijk. Dat is de vraag die we zo gaan stellen. Eerst burgers moeten beter worden beschermd op het internet. Dat vindt Eurocommissaris Vivian Reding. Ze heeft daarvoor nieuwe internet -regels aangekondigd. Regels die voor de hele Europese Unie gelden. A single set of European rules on data protection. Valid everywhere across the European Union. Voor de inwoners van de 27 EU-lidstaten is het belangrijk, zegt ze, dat hun persoonlijke gegevens ook echt persoonlijk eigendom zijn. The personal data belongs to the person. Privacy policies must be clear and understandably written in plain language. Citizens will have to know how their data is processed. Europeanen hebben recht op duidelijkheid wat betreft de privacyregels, zegt Reding. En vooral hoe hun persoonlijke gegevens, die op het internet zwerven, worden verwerkt. Daphne van der Koft van Bits of Freedom, dat waakt over privacy op internet, is aan de lijn. Goedemiddag. Dag, goedemiddag. We willen even uh, dit goed proberen inzichtelijk te maken... wat dit allemaal inhoudt. Uh, laten we eerst de gegevens bespreken die wij zelf op internet hebben gezet. Uh, bijvoorbeeld een lodderige foto van Tim op Facebook... Uh, die hij er Goeie, eigenlijk er. vanaf wil hebben. Um, en hij wil dat die foto ook echt niet meer bestaat. Kan dat vervolgens in het vervolg? Ja, dus het moet, uh, je moet eigenlijk veel meer controle krijgen over je eigen gegevens. En zelfs als je bijvoorbeeld... Uh, helemaal van het site af wilt zijn... dus uh, je wilt je bijvoorbeeld helemaal uitschrijven bij Facebook... dan moeten ook al die gegevens helemaal verwijderd kunnen worden. Dus, daar... dus ja, dat, dat... ja daar moet Facebook of Twitter of Hive echt aan meewerken in de toekomst. Ja. En dan die gegevens die over jou door derden erop worden gezet. Uh, stel geen stel schrijft een lullig, de lullig stukje over iemand... en die wil dat er dan af hebben. Uh, kan dat voortaan dan ook als deze regels worden aangenomen... van de Europese Commissie? Nee, daar gaan deze regels niet over. Um, eigenlijk blijft dat hetzelfde zoals nu. Dus ja, privacy is niet een, een totaal grondrecht dat altijd geldt. Het wordt altijd afgewogen tegen andere grondrechten. Bijvoorbeeld de vrije meningsuiting. Dus een rechter zal nog steeds blijven kijken, is deze uh, publicatie is dat nodig voor bijvoorbeeld journalistieke redenen? of wordt privacy hier te zeer geschonden en moet het er toch vanaf? Ja, en dan de meest extreme stappen op internet misschien. Als ik wil dat niemand meer iets vindt... als je bij Google bijvoorbeeld mijn naam intypt. Kan dat in de toekomst? <laughs> um, nou, waar je om kan vragen is dat een, een dienst die jouw gegevens heeft... die er vanaf haalt, hè, waar we het net over hadden. Um, uh, maar ja, goed, wij geven natuurlijk dagelijks... enorm veel van ons gegevens zelf weg. Dus je moet wel nog steeds bij al die verschillende diensten of sites of, of bedrijven dat navragen. Maar het mooie van deze regels die vandaag zijn gepresenteerd... is dat er eindelijk serieuze boetes op staan. Dus waar uh, bedrijven die de, de regels aan hun laars labden... in, in het uh, verleden nou, maximaal 4500 euro boete konden krijgen... en dat is natuurlijk een lachertje voor, voor grote Amerikaanse bedrijven... nu kan het wel oplopen tot een miljoen of zelfs 2% van hun jaar omzet. Dus, uh, en en bij, wie, betreft... bij wie moet je dan een zaak aanspannen als je het niet gedaan krijgt, als je wil dat ze een, een boete opgelegd krijgen? In Nederland zou dat het college bescherming persoonsgegevens zijn. Uh, maar dat is dus ook een van die onderdelen die we mevrouw Redding net hoorden vertellen. Is dat al die regels gelden voor heel Europa. En vervolgens hoef je ook maar bij één van al die verschillende college bescherming persoonsgegevens dan zaak te uh, aan te ja, nu dus dat ze... is niet zo dat die verschillende regels dan ook nog door elkaar gaan spelen. nee En u zei net, je geeft veel weg over jezelf op internet. Um, als we even kijken naar gegevens die worden verzameld door surfgedrag op internet. Hè. Stel, je zoekt een skivakantie in Italië of Oostenrijk. Dat wordt dan verspreid onder advertentieopstellers. Gaat daar iets aan veranderen? Dus het, uh, het idee hierachter is dat je veel beter geïnformeerd wordt... over wat er precies met je gegevens gebeurt... En dat vervolgens die gegevens ook alleen maar kunnen worden gebruikt nadat je toestemming hebt gegeven. En nu is het inderdaad waar, het voorbeeld dat je geeft, daar geef je eigenlijk helemaal geen toestemming voor. Um, dus hoe dat precies eruit zal zien, dat is, dat is nog lastig. Want dat is ja, maar dat is, is lastig. Dan vragen, dan vragen we toch onmiddellijk af hoe uitvoerbaar is dan zo'n plan uit Brussel. Als u zegt dat het lastig is, want je, je kunt niet precies zien of er toestemming wordt gevraagd. Oh nee, nee, dat is niet lastig toestemming geven, dat deel dat is heel simpel. Uh, ja, maar daar als je niet weet waar je gegevens. Maken, als je niet weet waar je gegevens naartoe gaan. Uh, als je dat niet zichtbaar wordt gemaakt, hoe kun je dan zo'n regel die nu bedacht is in Brussel, dat ook echt opleggen aan bedrijven, opleggen aan landen waar deze bedrijven zetelen. Op het moment dat jij nu gegevens weggeeft aan een bedrijf, dan kan je ook uh, je kunt ook bij bedrijven uh, opvragen welke gegevens zij over jou hebben. En dat is. Onmiddellijk uitvoerbaar, want tot nu toe moet je brieven schrijven en, en juridische hulp. En deze Europese regels zeggen, het moet makkelijk zijn, het moet online kunnen en het moet gratis kunnen. En daardoor kom jij er heel makkelijk achter wie wat over jou weet. Dat zijn de plannen van de Europese Commissie. Het Europees parlement moet daar nog mee instemmen, maar het uh, ligt inmiddels bij het parlement. Daphne van der Kroft van Bits of Freedom, dankjewel voor je uitleg. Van Europese regels naar Nederlandse wetten. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de voetbalwet wordt aangescherpt. Nu kunnen reilschoppers een stadionverbod van maximaal drie maanden krijgen... Maar dat is niet genoeg. Politiek verslaggever Michiel Breedveld, waarom voldoet de huidige wet niet? Nou ja, kijk naar de recente rellen en incidenten. Dat geeft te denken. Denk bijvoorbeeld aan uh, Utrecht-Twente... waarbij de politie zelfs waarschuwingsschoten moest uh, lossen... om, uh, om zichzelf recht, vrij te vechten, zeg maar. Uh, de, de aanval van de supporter op uh, keeper Esteban van uh, AZ. Ja, de Kamer ziet dat natuurlijk met leden ogen aan... en zegt ja, die huidige politiewet is niet afschrikwekkend genoeg.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 de tweede keer meteen tien jaar. En we willen ook de eerste keer meteen een geldboete van 7600 euro introduceren. Dat ze dus ook in de portemonnee gepakt worden. Nou ja, een initiatief dus van PVV en P van de A, Wat ongebruikelijk misschien in deze tijd, maar toch. En CDA en VVD steunen dat voorstel van harte. Ik geloof erin dat de huidige maximumstraffen die er zijn... drie maanden tot één jaar absoluut niet voldoen. En de VVD pleit er ook al een langere tijd voor om die straffen te vertienvoudigen. Dus een maximumstraf ophogen naar tien jaar.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 Nou, de kernboodschap uit de Kamer is dat voetbal weer een feestje moet worden... en dat die 1% raddraaiers keihard moeten worden aangepakt. Ja, dus dan is het wel belangrijk dat zo'n stadionverbod wordt nageleefd. Ja. Dat gebeurt niet altijd, dat hebben we gezien natuurlijk bij Ajax AZ. Hoe denken ze daar dan over? Hoe moet dat veranderen? Nou ja, de Kamer is daar natuurlijk zeker niet uh, blind voor. Uh, als we kijken naar uh, die Wesley, he, die uh, de keeper van AZ uh, te lijf ging... die had al een, uh, een uh, stadionverbod van zes jaar door de KNVB opgelegd. Ja, en hij was er tug, uh, toch. Dus ja, dat moet anders, meent Bart de Liefde van de VVD. Ajax had hem dat stadionverbod opgelegd, niet een rechter. Uh, maar Ajax bleek dus uh, pijnlijk duidelijk niet in staat om uh, de stadionverboden die ze zelf opleggen te handhaven. Daarom zeg ik ook, clubs moeten echt een tandje gaan bijschakelen. Want het kan niet zo zijn dat een club een verbod oplegt... en dan vervolgens naar de overheid wijst van... Oh, uh, zorgen jullie er even voor dat hij er niet meer in komt. Clubs hebben echt een rol te spelen. En ik uh, ga daar ook een suggestie voor doen, namelijk... Clubbestuurders weten donders goed wie de harde kern is, wie de relschoppers zijn. Verkoop ze simpelweg geen seizoenskaarten meer. Ja, zwarte lijst dus. Uh, duidelijke opdracht aan de clubs, de KNVB. Maar datzelfde probleem geldt natuurlijk ook door stadionverboden... opgelegd door het Openbaar Ministerie en de burgemeesters. Want ook daar blijkt bij de handhaving het nodige te schorten. Ja, want de realiteit toont natuurlijk aan dat veel hooligans niet worden opgepakt. Wat denkt de politiek daaraan te kunnen doen? Nou ja, veel. Het zijn voor de goede orde 1500 mensen die uh, jaarlijks een stadionverbod hebben. Dat zijn er heel wat, maar lang niet allemaal. Inderdaad, zoals je zegt. Uh, ja, de VVD uh, je hoorde het al, pleit voor die zwarte lijst. Uh, de clubs weten dondersgoed goed uh, wie uh, de amokmakers zijn. Ja, en het CDA wil bijvoorbeeld dat groepen supporters makkelijker veroordeeld kunnen worden. He, zo stoort het de partij dat uh, de, van de 50 supporters die uh, vorig jaar het Maasgebouw bij de Kuip uh, van uh, Feyenoord bestormden... dat daar uiteindelijk maar vijf mensen van zijn veroordeeld. Jos Kuntjuris van het CDA. Ik wil ook naar een situatie toe... Uh, nou, je, jij was in die groep. Je had je ook heel makkelijk uit de voeten kunnen maken. Heb hebt dat niet gedaan. Je was erbij. Je bent erbij. En het is vandaag de uh, dag dus ontzettend moeilijk... om de individuele bijdrage van elk huwelijken te bepalen. Nou, dat, dat gaat u bijna niet lukken... Dus die bewijslast eh, moet veel makkelijker om effectiever te kunnen optreden. Nou ja, je hoort het uh, ideeën te over vanuit de Kamer om dat voetbalgeweld terug te dringen. Het zit hem natuurlijk toch vooral op die uitvoering. Vandaar ook dat er morgen dus een hoorzitting is met onder meer uh, burgemeesters, uh, de politiebonden, de KNVB en supportersverenigingen. De parlementaire enquêtecommissie De Wit wil weten waarom de redding van ABN AMRO kostte wat het kostte. We gaan zo horen in Den Haag of er al antwoorden zijn gegeven. Jolande van der Velden, wij willen weten hoe het ervoor staat op de uh, wegen. Was het maar iedere avond zo? Uh, ja, rustig mag ik niet zeggen, want er staat bij elkaar toch 70 kilometer. Maar het is een stuk minder druk dan gebruikelijk op een woensdag. De langste file van dit moment staat op de A15 Europort Rotterdam. Tussen Spijkenissen en het knooppunt Vaanplein 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Het komt maar zelden voor dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg... een groep specialisten tegelijk voor de tuchtrechter brengt. Dat gaat nu wel gebeuren met de microbiologen van het Maastad Ziekenhuis in Rotterdam. Johan Legemaat is hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer is dat voor het laatst voorgekomen, dat er meerdere tegelijk zijn berecht? Weet u dat? Ja, er staat mij bij dat er ooit een groep gynaecologen is aangeklaagd voor het tuchtcollege. Maar dan praten we toch over het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw. En nu dus de drie microbiologen. Hoe vaak brengt de inspectie überhaupt artsen gemiddeld voor de tuchtrechter? Die cijfers die schommelen wat. Maar laten we zeggen, door de bank genomen start de inspectie een keer of 15, 16 per jaar een tuchtprocedure. Maar dat is dus inderdaad meestal tegen één enkele hulpverlener. En wat beogen ze met zo'n tuchtprocedure? Nou, ik denk dat, dat als de inspectie besluit om zo'n procedure te starten, dat ze natuurlijk een, een, een, een maatregel willen laten uitspreken over de betreffende beroepsoefenaar. Omdat de inspectie vindt dat er fouten zijn gemaakt. Maar de inspectie wil altijd ook graag dat het Tuchtcollege een norm stelt. En die norm zou in dit geval kunnen zijn, wat mag je eigenlijk onder dit soort omstandigheden van bijvoorbeeld artsen, myobicroloog my, myobi uh, uh, verwachten. En dan weten we ook voor toekomstige gevallen waar artsen uh, zich aan te houden hebben. Ja, we nou is ook dat de... mooi. Mogelijkheid natuurlijk dat er strafvervolging wordt ingesteld. Loopt dat wel eens door elkaar, tuchtrecht... En strafrecht? Ja, het komt wel eens voor. Uh, het komt ook wel eens voor dat, dat, dat een hulpverlener zowel tuchtrechtelijk als strafrechtelijk uh, wordt vervolgd. Je moet je wel afvragen of dan het strafrecht, want dat is dan meestal de tweede procedure, of dat strafrecht nog meer waarde heeft ten opzichte van, van het tuchtrecht. Dat ja, is minder belangrijk dan het tuchtrecht? Nou ja, het, het zijn andere procedures. Hè. Als het gaat om normontwikkeling en kwaliteitsbewaking, dan is het tuchtrecht eigenlijk veel beter. Als het echt om, om straffen gaat in de letterlijke zin, dan zou je voor het strafrecht kunnen kiezen. Maar het heeft ook niet zoveel zin om een hulpverlener, die meestal overigens misschien wel fouten kunnen maken... maar dat eigenlijk zelden of nooit opzettelijk doen... om hulpverleners dan zowel tucht als strafrechtelijk te vervolgen. Dus het strafrecht, denk ik, zou je moeten bewaren voor uh, die situaties... waarin mensen opzettelijk uh, uh, strafbare feiten plegen. Nou, bijvoorbeeld seksueel misbruik. Ja, en, en ik zie je dan bij tuchtrecht dat er geen straffen uh, aan te pas komen? Ja, dat, dat heet maatregel en dat, dat, dat, dat, dat dus heet, heet formeel geen straf. Maar je kunt het wel degelijk als zodanig ervaren. Want als de tuchtrechter jou voor zes maanden schorst, bijvoorbeeld. Dat komt, dan, dan moet je wel een ernstige fout hebben gemaakt. Maar ja, dat heet dan een tuchtrechtelijke maatregel. In de beleving is dat natuurlijk gewoon een straf. He, maar laten we zeggen, het woord straffen. Uh, dat wordt in het tuchtrecht inderdaad niet gebruikt. Nou, en voor een carrière is het natuurlijk sowieso niet goed, hè? Als je voor de tuchtrechter komt. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel artsen. die ooit wel een keer een fout hebben gemaakt. en voor het tuchtcollege zijn geweest. dat zijn geen slechte artsen of geen slechte hulpverleners. Uh, nee, maar maar in dat, dit geval? Nou, in dit, ja, nou dat, maar goed, de ernst zal dus inderdaad door het Tuchtcollege moeten worden vastgesteld. De inspectie heeft daar al wat ingrediënten voor aangeleverd in het rapport dat zij vandaag heeft gepubliceerd over het uh, Maastad ziekenhuis. Maar in hoeverre ja, de tuchtrechter nu ook inderdaad vindt dat dat op het bordje van deze individuele artsen ligt... ja, dat zal in die procedure die de inspectie gaat starten, dat zal daarin moeten bleken. Johan Legermate, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemiddag. Het Tahrirplein in Cairo staat weer vol met Egyptenaren. Precies een jaar geleden begon daar de opstand tegen de regering van Hosni Mubarak. Toen werd het plein wereldberoemd. We gaan even terug naar die dag, 25 januari 2011. Ik denk dat eindelijk de revolutie in Egypte gaat beginnen. En het is belangrijk dat het begint, want het heeft te lang geduurd. Zoveel bewaking, zoveel politie. Echt hele file stoepen die je nu nog ziet. Omdat busje, busje aan busje aan busje aan busje. Nee, het is echt uh, groter dan ik hier ooit heb meegemaakt. Ik was begin jaren 90 uh, journalist voor Radio 1 en heb toen al behoorlijke demonstraties beslagen. Maar dit is groter en bozer tegen de eigen overheid dan het ooit was. De Egyptenaren wisten Mubarak weg te krijgen... maar nog steeds heerst er ontevredenheid. Vooral over het leger dat de macht niet uit handen zou willen geven. Het publiek op het Tahrirplein bestaat vandaag dan ook uit een mengeling... van feestvierders en verbitterden. Het zijn er vooral heel veel. Dat zag correspondent Sander van Hoorn vanmiddag. Het is echt voortschrijdend inzicht. Hè? Mensen die nemen meer dan vorig jaar eten mee. De vlaggenverkopers die staan er. Er wordt ook heel veel eten op het plein gekocht. Dat geeft toch wel weer het gevoel van hoe het vorig jaar was. Mensen nemen hun kinderen mee een gezellig dagje uit. De angst die er was voor ongeregeldheden... Ja, die is er nog steeds wel. hoor. De controle is heel scherp bij de ingang. En er zijn ook mensen gevangen genomen. Mensen met wapens. Ze hebben een kooi gemaakt op het plein... Uh, mm -hmm. met prikkeldraad ja uh, yeah? ja yeah. uh, we catch them uh, in de the morning yeah. uh, before a sunrise eh uh, uh, before fact eh uh, they attack uh, the uh, Astrid Neil, uh, Gate. Een jongen die bij de kooi staat, die legt uit dat ze voor zonsopgang al een paar uh, mensen bij een van de ingangen hebben opgepakt. Die wilden zich door die ingang heen dringen, hebben de mensen daar ook aangevallen. En die zitten hier nu in de kooi. Uh, we them here and we, uh, in conversation with them to know who behind them. We proberen erachter te komen wie ze zijn, wie ze gestuurd heeft. En daarna gaan we ze overdragen aan de normale politie, zegt hij. Toch heb ik het idee dat het uh, heel erg rustig verloopt, feestelijk eigenlijk. En uh, aan het begin van de middag is er eigenlijk al geen doorkomen aan op het centrum van het plein. En nog altijd, en dat gaat de hele middag door, komen de mensen uit alle straten richting het plein. Een van de liederen van Moslimbroederschap Moslimbroederschap die... Uh, heb ik hier een hele tijd niet gehoord vorig jaar. Want de moslimbroeders deden niet mee met de doorlopende protesten. Die uh, waren bezig met het winnen van de verkiezingen. En uh, nu zijn ze er dus wel in grote getalen. Uh, met dus ook een podium en, Sarge muziek. De moslimbroeders zijn er om twee redenen, legt een man bij het podium uit. Ten eerste om het plein te beschermen. Dus wij staan aan de randen van het plein iedereen te controleren. Ten tweede zijn we er om de revolutie te vieren. En om tegelijkertijd ervoor te zorgen dat alle doelstellingen gerealiseerd worden. Dat de druk met andere woorden op de ketel blijft. En opeens staat Ahmed Maher voor me. Dat is uh, een van de jongere leiders van de 6 april beweging. Degene die het eigenlijk allemaal precies een jaar geleden uh, begonnen zijn. Had u gedacht dat het zo lang zou duren? Dat u hier na een jaar nog bezig zou zijn met de revolutie? Ik denk dat de revolutie meer dan drie of vier jaar Ik maak me geen enkele illusie. Dit gaat uh, nog jaren duren. Drie, vier jaar misschien. Voordat de revolutie echt voltooid is. Maar hoeveel uh, agenda's zijn er wel niet? Want de moslimbroederschap die wil dat het leger uh, tegen de zomer vertrekt. Er zijn hier mensen die willen dat ze nu vertrekken, u onder andere. Uh, heel veel agenda's op het plein. Is dat niet vervelend? Sure the different agendas here but we have common interest or common points we that we must complete our de reistijd is altijd de goede maat der dingen, want midden op de middag kost het me al een uur om van het centrum van het plein naar de randen te komen. Zo druk is het, 100.000 mensen. Ik heb geen idee, ik zie er uh, duizend om me heen, verder kan ik niet kijken. Sander van Hoorn, de menigte in Cairo. Hoe kwam het dat de redding van ABN AMRO... miljarden euro's duurder uitpakte in 2008? Dat is de centrale vraag die de commissie De Wit... de parlementaire enquêtecommissie die de bankencrisis van toen onderzoekt... nog steeds probeert op te helderen. En daarvoor zijn twee extra verhoordagen ingelast. En één duur misverstand is er inmiddels aan het licht gekomen... Verslaggever Wilco Bon, hoe zit dat? Ja, topambtenaar Erik Wilders van het ministerie van Financiën... die destijds de voorman was van het team... dat moest bepalen hoeveel ABN AMRO eigenlijk waard was... die begreep pas vandaag dat er nog een verlies van 2,3 miljard... afgeboekt had moeten worden op de waarde van de bank. En dat, dat bleek hem vanochtend toen twee adviseurs van de zakenbank Lazar... die voor het ministerie de berekeningen maakten... Uh, uit dat verhoor begreep hij dat hij 2,3 miljard afge, afgeboekt had moeten worden. En Wilders had er met verbijstering... Naar zitten luisteren, want het werd, um, werd um, op dat moment vanochtend duidelijk... Uh, ja, dat het wel een heel duur misverstand is geweest. Vanmorgen begreep ik voor het eerst dat er een kapitaaltekort is. En uh, rekent u maar op, dit is niet de eerste keer dat we elkaar spreken sinds 2008. Wat dacht u toen u dat vanochtend uh, hoorde... Um, ja, dat soort termen wil ik zeker niet hier gebruiken. Um, Mag iets diplomatieker, maar, uh, maar wat dacht u? Nou ja, um, herinner ik het me zelf dan zo verkeerd? Ja, financiën had dus een verlies van 2,3 miljard moeten afboeken op de waarde van ABN AMRO. Dan had er ook duidelijk minder voor de bank uh, kunnen worden betaald... en moeten worden betaald uh, bij de redding uit Fortis. Uiteindelijk ging dat om 16,8 miljard. En hiermee is dus wel een deel opgehelderd van de raadsels... rond de extra investeringen die de staat in ABN AMRO heeft moeten doen... nadat de bank was gered uit het Fortis-concern. Maar het is nog lang niet alles. Nee, want volgens mij is ook nog onduidelijk, Wilco... waarom de staat er na die reddingsoperatie... nog eens een keer 6,5 miljard euro in moest pompen. Ja, precies. Dat raadsel is er ook nog. En dat is wel het duurste raadsel. En dat heeft te maken met buffers die banken moeten hebben... als tegenwaarde voor het geld dat ze uitlenen. Nou, de buffereis waarmee werd gerekend was 7 procent. Dat werd enige tijd na de redding van de bank fors verhoogd. Daardoor moest er geld bij. De vraag is nu of uh, de Nederlandse bank, die de toezichthouder is... dit niet eerder had kunnen zien aankomen of misschien zelfs heeft zien aankomen en waarom ze dat dan niet aan het ministerie van Financiën hebben gemeld voordat de bank werd gekocht, want dan had de prijs ook lager moeten zijn. Nou ja, volgens de bankiers van Lazar, die dus vanochtend werden verhoord, hebben zij gerekend met 7% en vond de Nederlandse bank dat destijds prima. Wij wisten niet uh, wat nou de kapitaalseisen waren van de Nederlandse bank. Nee. U wist niet wat de kapitaalseisen waren van nee. de Nederlandse bank? Nee. U rekende met de kapitaaleisen zoals die golden in de markt?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 Wouter Han van Lazare tegen Roos Vermeij van de Commissie de Wit. Ja, en volgens uh, Wouter Han rekenden zij dus met goedkeuring van de Nederlandse Bank op basis van een percentage van 7%. Later werd dat veel meer. Nou ja, straks komt er nog een bankier van de Nederlandse Bank in de getuigenbank bij de Commissie. Dat is Rudy Kleiweg. Misschien dat hij hier opheldering over kan geven. En anders misschien vrijdag Noud Wellink, de toenmalig president van de bank. Of Wouter Bos, de minister van Financiën van destijds. Want die mogen allebei nog een keer opdraven bij de Commissie. Wilke Boom, dankjewel.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 Houd taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck... te waarde van 1000 euro. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl.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 Wil je je payroll goed laten verzorgen? Otto Workforce. Goed voor elkaar. Radio 1. Het NOS-journaal. In het noorden van Syrië is een chef van de Syrische hulporganisatie... halve maand doodgeschoten. Het is voor het eerst sinds het verzet tegen president Assad in maart begon... dat een lid van de zusterorganisatie van het Rode Kruis is omgebracht. Het slachtoffer kwam uit Damascus toen zijn auto onder vuur werd genomen.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 En het kleinste ziekenhuis van Nederland, de Sionsberg in Dokkum, wordt nog iets kleiner. De inspectie is akkoord met een plan voor hervorming en afslanking. Worden straks in Dokkum nog wel diagnoses gesteld, maar minder operaties uitgevoerd. Het ziekenhuis blijft 24 uur per etmaal open voor mensen met vragen over de gezondheidszorg. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Een bewolkte dag was het vandaag. In het noordoosten zijn wel een paar opklaringen geweest. En vanavond en vannacht verandert er maar weinig. Veel bewolking, in het noordoosten enkele opklaringen. En daar vannacht en morgen vroeg ook weer kans op gladheid. Het koelt af naar een graad of zes in Zeeland en naar het vriespunt in het noordoosten. Morgen is het ook een bewolkte dag. Ochtends regent het in het westen, in het oosten is het dan nog droog... maar in de middag gaat het overal regenen of motregenen. Aan het eind van de dag begint het in het zuidwesten wat op te klaren. De temperatuur loopt op naar 4 graden in Groningen en in Drenthe tot 9 graden in Zeeland. De wind is morgen matig uit het zuiden tot zuidoosten, aan zee en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6. Vrijdag en zaterdag is het licht wisselvallig en vrij zacht met 5 tot 7 graden. Na zaterdag is er een grote kans op een overgang naar koud en droog winterweer. Overdag veel zon en s'nachts meest lichte en mogelijk ook matige vorst. ANWB Verkeersinformatie, met 107 kilometer is het een veel minder drukke avondspits dan op andere woensdagen. De meeste drukte is rond Utrecht en Rotterdam. Het is een beetje vastgelopen op de A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen Reewek en knooppunt Gouwe 6 kilometer. Heeft te maken met een kapotte vrachtwagen op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam is een vrachtwagen gestrand. Tussen knopen Klaverpolder en Dordrecht Centrum staat 5 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Utrecht staat bij Amersfoort 2 kilometer. Daar staat ook een auto stil. De linker linkerrijschok is dicht.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 Vier over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het Radio 1 journaal. Jan Willem van der Pol van de Nederlandse Politiebond is hier te gast. Welkom. Goedemiddag. Dank u wel. Om te praten over een meerderheid in de Tweede Kamer... die wil dat de voetbalwet wordt aangescherpt. Een stadionverbod van een jaar in plaats van drie maanden. En meteen ook voor alle stadions in Nederland. Dat zijn de belangrijkste punten. Bent u onder de indruk? Nee. Als ik het zo hoor, vind ik het. Uh, in, dat is in ons ja gewoon klein bier. Ja, en wat had er volgens u dan moeten gebeuren? Nou ja, een stadionverbod van drie maanden tot een jaar, dat zegt al niet zoveel. Uh, wat er naar onze wijze van zien moet gebeuren... dat is dat burgemeesters door gaan pakken, hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Goed, de, de voetbalwet zoals die nu is, is een keer doornemen... en dan kijken wat daar al mogelijk is. Want als we even blijven stilstaan bij die periode van drie maanden naar een jaar... Um deze man van Ajax AZ, hè, die het veld opliep... die had een stadionverbod van zes jaar opgelegd door de KNVB. Dus dat zou inderdaad wel niet zo heel veel uitmaken... want die kwam ook het stadion in. Nee, maar kijk, eendimensionale oplossingen werken dus niet. Uh, er moet bij de clubs wat gebeuren... want dan zal je dus betere controles moeten doen... van persoonscontroles. Maar het gaat ook om de bestuurlijke mogelijkheden die je doet. De meldingsplicht moet erbij. Staat ook al allemaal in de voetbalwet. En op het moment dat je dat koppelt aan een noodverordening... als er is daadwerkelijk iets aan de hand is, dan gaat het werken. Want wat moet de burgemeester dan doen? Die moet zorgen dat iedereen met een stadionverbod ook echt een meldingsplicht krijgt opgelegd? Nou ja, op het moment dat, dat dat speelt dan moet je dat inderdaad zo doen. Maar je moet ook het koppelen aan de noodverordering. Dan krijgt de politie meer bevoegdheid om in te grijpen. Wij zijn er ook erg voor dat de operationele verantwoordelijkheid bij politiemensen komt te liggen en niet bij het bestuur. Politiemensen hebben geleerd om door te pakken en bestuurders, merken wij, elke keer in de praktijk hebben te veel tijd nodig voor de afweging en een leed vaak geschiet. Want wat kan de politie dan als er zo'n noodverordening is, wat nu niet kan. Nou, Ik zal u een voorbeeld schetsen. Uh, anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden was de wedstrijd uh, Nederland-Engeland. Ik was daar te gast, ik liep mee. Ik zag dat uh, de collega's van de arrestatieeenheid met hun neus aanwezen wie degene waren die de rottigheid gingen trappen. Ze vertelden er ook nog bij wanneer het ging gebeuren en hoe het ging gebeuren. Toen werd er gezocht, met, uh, contact gezocht met het uh, gemeentehuis, was geen contact te krijgen. En vervolgens gebeurde inderdaad datgene wat ze schetsten. De hooligans gingen op pad en zorgden voor enige vernielingen in het centrum van Amsterdam. Had niet hoeven gebeuren. En dus u wilt dat de burgemeesters uh, meer mogelijkheden uh, benutten eigenlijk? En delegeren het... aan politieofficieren die uh, sneller kunnen doorpakken. Om zodoende, als er enige uh, dreiging is, dat er ook daadwerkelijk hard wordt opgetreden. Nou, dan kom ik nog even terug bij die meldingsplicht. Want die mogelijkheid die is er, maar daar is ook van gezegd... ja, daar heeft de politie echt geen tijd voor om al die mensen te controleren en maar naar dat bureau te laten komen. Ja, nou dat kan. Dat kan. Dat Zoveel zo is het niet. Want uh, als we even, even inzoomen hoeveel uh, uh, stadionverboden er nu zijn... zijn 15 strafrechtelijke stadionverboden, 600 landelijk... door de KNVB, uitgevaardigd. Als het gaat om een bepaald evenement of een risico-evenement hoeft dus ook niet alleen voetbal te zijn... kan het bij wijze van spreken zo zijn... dat op een daartoe aangewezen plek even gemeld wordt... als je dat bijvoorbeeld op 30 kilometer van een evenement doet... en het moment is daar dat het, dat het uh, dat de meldingsplicht ook uh, uh, op geld doet... dan is iemand ook niet meer in staat om bij het evenement aanwezig te zijn. Dus zo ingewikkeld hoeft het allemaal niet te zijn. Want gaat u met dit, uh, deze boodschap van Klein Bier nog richting politiek en burgemeesters? Nou, nou ja, de ACP en de MPB zijn morgen uitgenodigd. We doen dit samen met de ACP en we hebben nog wel wat meer noten op ons zang. Want wij vinden ook dat datgene wat er soms in stadions gebeurt... Als het gaat om het uh, hanteren of het beetje verbergen van criminele activiteiten, dat daar ook wat ons betreft bestuurlijk doorgepakt zou moeten worden. Dat gaat u de Kamer melden. Jan Willem van der Pool van de Politiebond, dank u wel. Wildwest, tafereelen van morgen vroeg. In Zeeland, de A58 was urenlang gesloten voor verkeer. Daar eindigde een achtervolging met een schietpartij... tussen de politie en drie gewapende mannen in een vrachtwagen. De mannen zijn gearresteerd. Eerder hadden ze geprobeerd een vrachtwagenchauffeur te overvallen. Henrik Willem-Hofs, Willem, de politie zal vanmiddag meer vertellen over dit incident. Wat hebben ze bekendgemaakt? Nou, er is zojuist een uh, uitgebreid persbericht gekomen. En wat blijkt, uh, de politie is heel erg alert op dit moment op gewelddadige overvallen, Met name op geld- en uh, waardetransporten. Dat was de reden dat er zo snel een arrestatieteam op de A58 aanwezig was. Ze kregen de melding van die poging tot overval op een vrachtwagenchauffeur in Moerdijk. Er was dus al een team actief. Dat team is gaan uitkijken naar die blauwe vrachtwagen, die vluchtauto waar ze in zaten. En uh, dat uh, heeft geresulteerd in een... Aanhouding. Ze hebben hem klem gereden op de A58. Ze hebben nog geprobeerd om de mannen uit de vrachtwagen te krijgen. Maar uiteindelijk hebben ze toch hun wapens moeten gebruiken. En daarbij zijn dus die drie uh, criminelen neergeschoten. En wat hebben ze bekendgemaakt over deze mensen? Nou, de identiteit van deze mannen is nog niet uh, bekend, maar uh, men uh, vermoedt wel dat het gaat om uh, ja, gewelddadige overvallen Dus eigenlijk de mensen naar wie ze ook aan het uitkijken waren. Deze mensen uh, zijn uh, gewond, maar ze zijn wel uh, vastgezet op een uh, politiebureau in Zeeland. En dus de identiteit, ja, daarvan weten we eigenlijk nog niks. Hendrik Willemhof, daar ga je ongetwijfeld achteraan. Judoka Elisabeth Willeboortse wordt door de Judobond aangewezen om naar de Olympische Spelen in Londen te gaan. De Judobond verkoos haar boven Annika van Emden. Ze wil in dezelfde gewichtsklasse ook naar de Spelen, maar er is maar plaats voor één Nederlander. Marjolein van Une, goedemiddag. Goedemiddag. De vrouwenbondscoach, u mocht, of moest vanmiddag uh, samen met de mannenbondscoach en twee jeugdcoaches de knoop doorhakken. Waarom Willeboortse? Uh, het was echt een heel moeilijk besluit. De Twee judokers liggen echt heel dicht bij elkaar. Um, ja, Zo'n besluit wordt genomen op diverse dingen. Het heeft te maken met ervaring, uh, wat in Elisabeth haar voordeel spreekt op de Olympische Spelen. Uh, we kijken naar lotingen. We kijken naar tegenstanders waar ze tegen staan hebben. Nou, dat was wel heel dicht bij elkaar eigenlijk. En uh, we hebben als Jurebond altijd te maken gehad met een beschermde sporter waar we al jaren mee werken. En dan moet zo'n andere sporter er echt zeg maar, dubbel en dwars overheen. Echt hele behoorlijke dingen gaan doen om over zo'n sporter heen te gaan. Maar als u kijkt naar wat er afgelopen jaren gebeurd is, dan kijk ik ook naar de statistieken. Dan zie je dat van M. de Willeboortse op de WK's in 2010 en 2011. In dat laatste jaar zelfs in een rechtstreeks duel heeft verslagen. Ze staat hoger op de wereldranglijst. Uh, waarom gaat zij niet naar Londen? Nou, als we, gaan, uh, als we alle dingen gaan kijken... Wat er, dat zeg ik al. We kijken naar loting. We hebben te maken met uh, onderlinge duellen die ons niet zo heel veel zeggen. Want uiteindelijk moet je de totale wereldtop verslaan. Maar de WK is toch wel? Komt. Wat zegt u? De wereldkampioenschappen toch wel? Waar zij dan beter ja, heeft gepresteerd? Ja, maar dan komen in een onderlinge duel tegen elkaar weer. Ja. En dan verliest de een de andere keer. En de volgende keer verliest de andere weer. En dat blijft maar over en weer gaan. Ja, nou wil het ja. geval dat u ook, behalve bondscoach, ook de persoonlijke coach bent van Willem Boerse? Dat klopt. In hoeverre kunt u zo... dan een objectief oordeel vellen? Nou, ik doe dat niet alleen. Dat doet eigenlijk de hele technische staf, wat u al net zegt. En als het nou zo was geweest dat we uh, de stemmen zouden staken omdat het 2-2 zou zijn, dan zou de technisch directeur, Koor van de Geest, uh, de knoop nog doorhakken. Ja, was het unaniem dan? Uh, daar kan ik verder geen uitspraak over doen. Maar. Nou, dat vind ik, vind ik wel interessant. Juist ook ja, omdat ze een pikant dat ik pikantere... vinden, maar we, daar gaan wij niet mee naar buiten treden. Nou, ik begrijp als, als we kijken naar de persoonlijke ja. coach van Van Emden, Chris de Korte... die had ja. dus geen stem. Is dat dan niet een beetje partijdig, zoals hij moet beslissen? Nee, want ik zit er als bondscoach. En het enige wat ik, wat ik voor ogen heb, is dat we gaan zorgen dat er een, een goede medaille op de Olympische Spelen uitkomt. Ja, dat toe... is ook mijn taak en daar ben ik voor aangenomen. Ja. Uh, Hebt u met Anieke Van Emden gesproken? Ja, ik heb Annika even gesproken. Ik moet een hele vervelende mededeling doen. Dus helaas, ja, dat moet ik inderdaad doen. Je hebt ja. gestoken. Op, ja. op Twitter zei ze, uh, de beslissing is gevallen. Dit doet pijn. Ik moet het even laten bezinken. Als dat een sporter die naar, niet naar Londen mag iets laten bezinken, dan misschien de mogelijkheid dat ze naar de rechter stappen om alsnog uh, uitzending ja, af kan. te dwingen. Is dat ja, mogelijk? Die, ja, natuurlijk is er altijd kans om dat te doen. Absoluut. Heb je dat ook laten weten? Maar dat, ja, daar doe ik eigenlijk verder niks mee. Ik heb helaas de boodschap om te brengen wat ik al vervelend genoeg vond. En uh, voor de rest uh, gaan we maar eens even kijken wat er nu gaat gebeuren. Ja, maar de deur is dicht voor haar? Ja, op dit moment wel. Ze is natuurlijk wel ja, dat klinkt ook een beetje een raar reserve. Mocht wel met Willemboort gebeuren. Dus ja. Ik hey, dank u hartelijk. Uh, Marjolein ja? van Dune, bondscoach, Prima, dank u wel. Bedankt. En vanavond in Langse Lijn meer hierover. Om tien uur en een reactie van de judoka zelf. Echte fans gaan er weer uren voor zitten. Het filmfestival in Rotterdam begint vandaag. Het was, je wilde het woord rustig niet gebruiken, Jolanda van der Velde, maar het viel erg mee met die files ja, nog steeds. er nog steeds uh, mee, Tim. 35 files bij elkaar, 120 kilometer. Normaal op een uh, woensdagavond hebben we 160 kilometer. Dus uh, we doen er ons voordeel mee. Uh, ja, eigenlijk vrij weinig bijzonderheden. Wat, wat uh, problemen met vrachtwagens, met pech. Net een aanrijding op de A2 van Den Bosch naar Maastricht... Tussen knopende Eckersweijer en de hocht staat 4 kilometer. Bij de hocht is de rechterrijschok dicht... Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lucella Carasso en Tim Overdik. Verslaggever Jeroen de Jager is vanmiddag in Dokkum... omdat bekend is geworden dat ziekenhuis De Sionsberg daar blijft bestaan. Het is het kleinste ziekenhuis van Nederland. Het wordt wel een stuk kleiner, want het gaat zich toeleggen... op polyklinische zorg binnen kantooruren. De uh, bewoners daar wilden dat er uh, meer gedaan werd. Jeroen de Jager in Dokkum. Jeroen, wat ja. gebeurt er nu bij het ziekenhuis? Nou, het is eigenlijk heel rustig, maar het is ook een klein ziekenhuis. Dus dat is ook niet zo heel raar. Uh, er zijn personeelsbijeenkomsten ook. Ik sprak net uh, sp drie dames die hier voorbij liepen. Mag ik jullie wat vragen? Zijn jullie ingedicht? Ja, dat wel, maar nog geen commentaar. En dan even over die relatie met die bewoners. Red de Sionsberg. Dit ziekenhuis is een heel speciaal ziekenhuis... want 50 jaar geleden eigenlijk door de bewoners zelf... door inzamelingen onder die bewoners opgericht. En dat verklaart ook wel de band een beetje... die de bewoners hebben met dit ziekenhuis. 21.500 handtekeningen hebben ze verzameld. Die hebben ze recent aangeboden aan de, de Tweede Kamer. Een uh, paar jaar geleden nog ingezameld voor een MRI-scan die hier aangeschaft moest worden. Dus er is zo'n speciale band. Taake Visser heeft die band, die is van Rette Sionsberg... heeft de t-shirt aan, uitroeptekende achter Noordoost-Friesland in actie. Het plan zoals het er nu ligt, meneer Visser. Uh, u bent hier samen met Gerrit uh, van Delle, ook van dat actiecomité. Uh, kunt u daarmee leven? Uh, dat is uh, voor ons uh, nog moeilijk om daar uh, een definitief oordeel over te geven. We hebben te kort uh, tijd uh, gehad van, uh, van het uh, ziekenhuis uit, van de directie uit, om uh, daar uh, in te kijken. Maar hebben... dus even kijken naar de kern. Er wordt dan gezegd: uh, polyklinische zorgen overdag en laag complexe zorg. Is dat, want dat, dat kleedt dat ziekenhuis toch een beetje uit? Ja, in mijn ogen ook. In mijn ogen uh, blijft er dan nou niet het ziekenhuis wat we uh, graag wouden hebben. En hoe is dat voor u, meneer Van Delle? Zijn jullie daar eens gezind in? Of, of is dat ook onder de bewoners ingewikkeld? Ik denk dat het voor de bewoners net zo goed ingewikkeld is. Als wij uh, nu nog onvoldoende kennis hebben kunnen nemen van het beleidsplan... dan kunnen we daar ook nog niet de juiste invulling aan gaan geven. Dus ook naar de directie toe, en dat, dat overlegmoment komt ook... zullen we die vraag ook stellen van wat is nu de uitvoering van dit plan? En welke vragen kunnen we daarop afvuren om ons uh, als, als, en eh, onze achterban daar goed in te kunnen informeren? Want wat is jullie grootste zorg? onze grootste zorg zou zijn als de Sionsberg wordt uitgekleed... dat er een aantal functies niet meer kunnen worden uitgevoerd... zoals ze zich nu wel voordoen. Ja. Nou hebben jullie net zitten praten hier bijvoorbeeld... met het hoofd van de medische staf, uh, mevrouw Rooyen. Heeft zij jullie een beetje kunnen geruststellen... Uh, ja, er zijn bij mij nog steeds vragen. Welke bijvoorbeeld? Ja, daar kan ik zo 1, 2, 3 niet antwoord op geven. Maar dat is voor mij nog niet goed genoeg uitgekristalliseerd. Er is voor mij nog niet die duidelijkheid, heeft ze niet gegeven van het komt allemaal goed. Belangrijk punt voor jullie is in ieder geval dat er binnen de aanrijdtijd, zal ik maar zeggen, van uh, een patiënt die iets acuuts heeft, dat hij binnen 45 minuten uh, naar een ziekenhuis kan waar hij goed geholpen kan worden. Is dat een troef die jullie in handen hebben? Ja, dat is zeker zo. Dat is wettelijk vastgelegd. Dat wordt ook gehanteerd door de minister. De minister houdt zich aan die afspraken, zal dat ook moeten doen. En uh, wij zijn uh, hier in het gebied, uh, hebben een aantal plekken waar dat niet uh, reëel is, waar dat niet mogelijk is. Dus deze Zionsberg, zoals die zich nu voordoet in de plaats Dokkum, dat is een noodzaak. Je kan die functies niet vervangen door andere middelen in te zetten. Je zal er moet, ervoor moeten zorgen, die plicht is er ook, om een volwaardige zorg aan te kunnen bieden aan de bewoners van de Noordoosthoek met de omliggende gemeenten en de eilanden die daar een functie vervullen. Okay, nou, Dat is in ieder geval het punt wat jullie kunnen gebruiken in de komende gesprekken, want ik heb zo het gevoel dat er in ieder geval wel een constructieve houding is om uh, eruit te komen hier met de leiding van In Indokum, Jeroen de Jager We gaan naar Rotterdam. Daar uh, staat de stad de komende dagen weer geheel in het teken van de film. Zo direct begint de 41ste editie van het internationale filmfestival. Het kloppend hart van het festival is De Doelen. En daar is Jeroen Wielaert. Jeroen, wat valt je daarop? Uh, allemaal teksten aan de muur en ook uh, afgedrukt op uh, t-shirts... over het karakter van dit festival. Moving, erotic, beautiful, crazy, poetic, daring, weird, hilarious en... And... Sick. Nou, dat, is toch, dat klinkt toch heel erg uh, international, vind je niet? Ja, je hoeft het niet te vertalen. Ik denk dat we de boodschap begrijpen. Het gaat natuurlijk bij zo'n festival om de openingsfilm. Wat is die, Jeroen? Dat is uh, 38 témoins, 38 getuigen van de Waalse. In Frankrijk uh, woonde filmer Luca Belvo. Die gaat vanavond uh, om... 8 uur dus draaien voor het hooggeheerd publiek, zal er weer veel mensen over de rode lopen gaan, overigens niet erg veel uh, bekende uh, regisseurs zijn hier, maar zoals altijd in het uh, filmfestival. Goede, jonge, onafhankelijke makers. Uh, eerder op de middag uh, sprak ik met festivaldirecteur Rutger Wolfson en legde hem voor dat uh, Tran-Louis Témoin gebaseerd is op een ware geschiedenis. Het is een waar verhaal van een uh, moord die gepleegd is, waar 38 getuigen bij zijn. Of... In Queens. In Queens, ja, maar dit is dus. New York? Uh, ja, nou, nu is het de haven ja. uh, in de film. Uh, en pas later uh, komt het eigenlijk aan het rollen dat veel veel mensen het gezien en gehoord hebben. En het is eigenlijk een film die een beetje meeneemt in de uh, hele menselijke emoties: van angst, verantwoordelijkheid willen nemen. Uh, of aan de andere kant ook. Uh, onverschilligheid van deze dagen wordt er ook bij ja, is Juist onverschilligheid, dat woord zocht ik. Het gaat heel erg over onverschilligheid ook. Uh, mensen die liever um, zich bij zichzelf houden, geen risico's lopen. Maar, maar ja, goed, uh, dat is wel iets van deze tijd natuurlijk dat dat... Um... Veel voorkomst. Uh, Belvos is een van de nieuwe sterren. Niet ja. meer zomaar een jong talent. Nee, nee, nee maar het is, uh, we hebben de afgelopen jaren heel vaak uh, een openingsfilm gekozen van een hele jonge maker, van een nieuw talent. Dat is ook heel erg waar Rotterdam om bekend staat. Maar we hebben ook een hele mooie traditie van het volgen van, van, van meesters, van mensen die, uh, die echt al hun sporen verdiend hebben in de film. En uh, Belval heeft een aantal prachtige films gemaakt die we allemaal al op het festival hebben laten zien. En uh, het is ook mooi om eens keer deze kant van het festival bij de opening te, te presenteren. Het toeval wilde dat hier buiten vanmiddag juist het Chinees nieuwjaar werd geopend. Ja. Chinese buurt hier tegenover de Dunne. Jaar ja, van de Draak. Ja. Het geluid heb ik even meegenomen naar binnen. Heel toepasselijk bij uh, jullie zijprogramma Hidden Histories. Ja over films van Chinezen, over het verborgen China. Ja. China van corruptieschandalen onder andere. Ja. Nee, Link, ja. onderdeel. Ja, het is voor die makers uh, uh, heel spannend om die, om die films te maken... en ze zeker ook om ze nu te laten zien. We willen dat programma ook nu maken, omdat in China duidelijk merkbaar is... dat die makers het ook steeds moeilijker gemaakt worden. Films worden vaak verboden, uh, screenings van die films worden, worden tegengewerkt. In weerwil van het verwesterende China... Ja, precies. Maar er is natuurlijk een, een officieel beeld van het Chinese economisch wonder. Uh, maar tegelijkertijd uh, uh, dat gaat dat ten koste van allerlei uh, sociale uh, ontwikkelingen die, uh, die, die ten koste gaan van, van een heel groot deel van de Chinese bevolking. En er gebeuren nogal wat, uh, wat afschuwelijke dingen. En buiten het zicht van de autoriteiten om is er een groep van Chinese documentair filmmakers die uh, die aspecten aan de kaak wil stellen. Bijna als een soort van uh, activisten uh, willen laten zien uh, wat we eigenlijk niet te zien krijgen. Jullie hebben ook kunnen spreken met Ai Weiwei, Bekende ja. Ja. dissidenten, ja. veelzijdige kunstenaar. Ja. Maar die komt niet hier. Nee, die mag het land niet uit. En die mag ook mag van alles niet, mag ook niet met de pers praten. Komen er wel van die makers? Ja, er komen, er komen een hele rits van die makers. Um, uh, China is een groot land. Maar, maar dat soort van mensen die weten elkaar natuurlijk allemaal makkelijk te vinden. Het is echt een beetje een, uh, ja, een, een scene, zou je kunnen zeggen. Uh, vandaar ook dat wij via die makers ook contact hebben uh, met Ai Weiwei. Maar nee, en ook niet zonder risico voor die makers. Maar goed, dat zijn ongelooflijk volhardende, bevlogen mensen. Goed dat het filmfestival ook voor deze documentaires een podium is. Zeker. Ja. ja. Zeg en Jeroen, heb ik nou goed begrepen dat je niet alleen kan kijken naar deze films waar jullie het over hebben, maar dat je ook wat kan doen daar. Ja, zelf je eigen films maken, als je tenminste tijd hebt. Want er is altijd weer enorm veel kiezen. Een enorm programma. Maar ja. Als je dan ook nog de keuze hebt voor je eigen film maken, nou dan moet je dat natuurlijk doen. En dat kan onder leiding van een Franse regisseur, die ook wel bekend staat als meester videoclipmaker. En Dat is Michel Gondry, die is vandaag aangekomen in Rotterdam en die gaat dan uitpakken met wat heet zijn Home Movie Factory, inclusief decorstukken, camera's, en uh -huh. aanwijzingen. En oh. dan kun je aanmelden per groep of alleen. Eh, ik zal jullie met z'n tweeën aanmelden. <laughs> met, met, met en dan mag een je een script meenemen. Ja, een script over een overval op een vrachtwagen. Oh, Ergens, dat staat vast. Ergens bij Rilland. Ja, precies. Dat, dat is goed. En dan een middagje draaien en dan heb je een film. Ja, het, het is wel low budget, maar ik denk dat met Gondri toch. Nou, Het zal niet gaan lijken op Nova Zembla. maar, nee, maar met, met ons komt dat in de helemaal hoofdrol, goed. Hè? Precies, Jeroen. <laughs> nou, mag jij ernaar gaan kijken, als enige waarschijnlijk. Jeroen Wilaard was dat in de doelen in Rotterdam. Het NOS-Radio In Journaal Media Overzicht. In NRC Handelsblad gaat het vanavond over het voorstel om politieke giften zichtbaar te maken. De Tweede Kamer debatteert daar deze week over. De PVV is fel tegen. Woordvoerder Hero Brinkman zei gisteren dat de wet is bedoeld om de paar eurootjes die we binnenkrijgen van ons weg te nemen. Maar volgens de NRC gaat het om meer dan een paar eurootjes. Wilders haalde veel geld binnen in Amerika. Zo werd in 2009 een zaal afgehuurd in Washington... waar de film Fitna werd vertoond. Wilders was er zelf ook bij. Alleen al die ene donorenavond leverde volgens de krant... ruim 75.000 dollar op. CNN veroorzaakte vandaag een déjà vu-gevoel... door live beelden uit te zenden van het Tagrierplein in Cairo. Het was dus geen herhaling... U hoorde het net al, er staan opnieuw duizenden mensen. Om dat duidelijk te maken staat er onder in beeld... return to Tahrir Square. Op het plein wordt de eerste verjaardag van de revolutie gevierd. Andere mensen staan er juist uit protest... omdat er nog niet genoeg zou zijn veranderd. Bijna de helft van de Egyptenaren moet volgens een CNN-verslaggever... nog steeds rondkomen van omgerekend 2 dollar per dag. 40% of the population krijgt 2 dollar per dag. Michael... Like All right, Ben Wiederman, thanks so much, Ben Wiederman, In Cairo, in the thick of things as usual. Ja, de reporter is bijna niet te verstaan. Dat uh, kennen wij ook wel. Dan doe je alsof dat er niet toe doet. Want de boodschap is dan: we zitten er in ieder geval bovenop. De Amsterdamse wethouder Ascher doet een oproep in het parool aan de middelbare scholen. Hij vraagt ze om morgen niet mee te doen aan de landelijke stakingsdag van leraren. Ascher is bang dat leerlingen anders schade ondervinden. Er komen examens aan, zegt de wethouder. Veel Nederlandse media besteden aandacht vandaag aan nieuws dat binnenkwam via een officieel persbericht over een opgestapte president. De president van de Amsterdamse Hells Angels, Daniel Uneputi, stopt ermee. Uneputi wil na acht jaar tijd, uh, na acht jaar tijd hebben voor andere dingen, zoals zijn gezin, tatoeëren en de support shop van de Hells Angels. <laughs> Echt waar. Nee, pensioen. De Amsterdamse gemeenteraad gaat vanaf vandaag deels staand vergaderen. Dat meldt stadszender AT5. Want de vergaderingen moeten levendiger en efficiënter worden. Daarom staat er nu een spreekgestoelte in de raadzaal. Plus vier apart staande interruptiemicrofoons. Net als in de Tweede Kamer dus. En de burgemeester Eberhard van der Laan, die waarschuwt dat het deze keer wel eens de meest rommelige vergadering ooit zou kunnen worden. Een twitteraar concludeert, in de raadzaal zitten ze dus voortaan niet meer te liegen. Staande de vergadering. Het Belangrijkste nieuws voor Omroep Brabant is de jongen van 13 uit Helmond... die op school werd verwond door een andere leerling. Ze hadden wel ruzie en toen had de ene jongen gezegd van... Ja, die had hem dan beledigd en toen had die andere jongen uh, schaar gegooid... en die was uh, tegen zijn hoofd aangekomen en die bleef daar ook in zitten. De jongen zou door de schaar in zijn hoofd zwaar hersenletsel hebben opgelopen... en op de intensive care liggen. En het meest besproken onderwerp door Nederlandse twitteraars is de acteur die Harry Piekema speelt. De swingende supermarktmanager uit de reclames van Albert Heijn. Hamburgers met korting. Op Twitter meldde Albert Heijn dat de acteur is overleden. Tenminste, dat leek zo. Het was een smakeloze grap van een twitteraar... die deed alsof hij van Albert Heijn was. Veel mensen zijn daar ingetrapt en hebben het bericht doorgestuurd. Dan is het trending topic. We zeggen het nog maar even. Het is niet waar. Na zes uur. De invloed van het volk. Het volk in Egypte. Het Tagrierplein stroomt weer vol. Daar gaan we naartoe en we gaan ook naar Schotland... waar het volk zich mag uitspreken over onafhankelijkheid... van het Groot-Brittannië. Na zes uur. Tot dan. De bekendste dierentuin van Nederland in Emmen gaat verhuizen. Tot verdriet van de oud-directeur. Omdat ons levenswerk tegen de vlakte gaat. De nieuwe dierentuin kost 200 miljoen.